11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Op het terrein van Chemiepak in Moerdijk... woeden nog altijd op verschillende plaatsen kleine brandjes. Zo is bekendgemaakt op een persconferentie... van de burgemeesters van Moerdijk, Dordrecht en Breda. Een deel van het Chemiepakgebouw, met daarin 100 ton aan gevaarlijke stoffen... staat nog overeind. En de brandweer is bezig dat gebouw veilig te stellen. De burgemeester van Breda. Er komt nog steeds rook vrij... De brandweer verricht daarin continu metingen... en treft daar geen schadelijke concentraties voor de gezondheid aan. Er zijn wel enkele mensen van bedrijven in die directe omgeving... die last hebben van stank en irritatie. De oorzaak van de brand in Moerdijk, die sinds gistermiddag woedt, is nog onbekend.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 Hongarije zal zijn nieuwe mediawet aanpassen als de EU dat noodzakelijk vindt. Dat heeft de Hongaarse premier Orbán gezegd tegen buitenlandse verslaggevers. Maar volgens hem is er weinig reden tot aanpassing. Omdat de wet lijkt op die van andere EU-staten zoals die van Frankrijk, Duitsland en Nederland. Sinds 1 januari geldt in Hongarije een mediawet waarin hoge boetes staan op het publiceren van te veel onderwerpen met geweld, seks of alcohol. Een aantal EU-lidstaten en veel buitenlandse kranten hadden daar scherpe kritiek op. Het zou rieken naar censuur. Hongarije is sinds 1 januari tijdelijk voorzitter van de EU. Sinds vandaag kunnen mensen op één internetpagina zien wat ze hebben opgebouwd aan pensioen. Aan het register is jaren gewerkt door pensioenfondsen, verzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Door de bundeling van informatie kunnen mensen bijvoorbeeld in één keer zien... wat ze bij verschillende werkgevers aan pensioen hebben opgebouwd en hoeveel AOW ze krijgen.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 Dan er weer nog veel bewolking en vanuit het periode met regen. Het wordt 3 graden in het Noordoosten en 6 in Zeeland en Limburg. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 4 tot 8 graden. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed. Bij NCOE, private supplier van praktisch alle top 500 bedrijven van Nederland.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 1 op de vier mensen verbreekt het contact wanneer een vriend of vriendin dodelijk ziek wordt. Jij niet, toch? Kijk voor meer informatie op www.ikbenannog.nl. Dit is een boodschap van sieren. Voilà. Radio 1. De gids .fm. met Felix Burbus. Goedemorgen. Volgt u mij weer dit uur, want uh, dan hoort u nog eens wat. Wat voor jaar voor de boek hebben we bijvoorbeeld? Welk jaar hebben wij voor de boek Goos Eilanden? Van onderzoeksbureau Trendbox heeft daar niet alleen zelf opvattingen over... maar hij peilde ook bij de Nederlandse bevolking de verwachtingen voor dit jaar. Over een minuut of tien ga ik met hem praten. Vallende vogels sinds de spreeuwen in Arkansas... en daarna vogels in Louisiana, nu weer de koudjes in Zweden. Het is opeens een begrip. Over de oorzaken wordt wild gespeculeerd. Menno Bellfeld, die werpt een wetenschappelijke blik op al dit fraais in Radio Nieuwslicht. En zijn muzieksmaak kent u, maar hoe de webwereld van Leo Blokker eruit ziet dat hoort u in de tijdgeest. Wilt u zien hoe het hier analoog aan toe gaat, gaat u dan digitaal. Surf naar dehits.fm. Maar eerst even een kwestie, want in Almere is er ophef ontstaan bij een callcenter. De directeur heeft zijn personeel voor de keuze gesteld stoppen met roken of ophoepelen. Erger ergerde zich namelijk groen en geel aan de peuken die rondom het kantoorpand liggen. Nou zijn er haatmails en bedreigingen binnengekomen bij het bedrijf. Ze stromen werkelijk binnen en de directeur van het callcenter heet Jean Nijs. We hebben vier minuten voor dit gesprek. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Er zijn twee wachtenden voor u. Nummer twee. Er is één wachtende voor u. Ik wacht op meneer Nijs. U staat vooraan in de wachtrij. Nou? Zodra er een medewerker vrij is, wordt u doorverbonden. Met John Nijs. Meneer Nijs, welke roker heeft u bedreigd? Goedendag. Goeiedag. Met het jongens, ja, dat zijn dan vaak anoniem, hè. Als het om bedreigingen gaat, doet men dat vaak anoniem. Dan durft men dat niet met naam en toenaam te zeggen. Dat is wel jammer. En wat heeft u allemaal op u afgevuurd gekregen? Ja, de meest vreselijke dingen, van je komt een persoonlijke sigaar in je poep het stoppen, maar die brandt niet. Tot en met je moeder is, nou ja, een puntje, puntje. En je spoort niet. Nou, allerlei hele rare dingen. Maar gelukkig ook heel veel, en gelukkig is dat ook de meerderheid, heel veel leuke mail. Maar wel allemaal mail die persoonlijk was, die gericht was tegen u of ook tegen het bedrijf? Nee, echt, echt persoonlijk gericht. Dat is natuurlijk ook een brief die, die ik persoonlijk geschreven heb. Dus ja, dan kijkt men niet verder dan uh, uit welke naam ik het geschreven heb. Dus ben ik inderdaad persoonlijk uh, ja, erop aangesproken. En ik citeer even een klein stukje uit die brief. Smerige ja. mensen zijn jullie. Maar goed, jullie hebben maling aan mij. Dan zal ik laten merken hoeveel maling ik aan jullie heb. Ja. Dat schreef u in die brief. Moest dat, dat nou zo? Hoe het ontvangen is? Nee, of het zo moest. Uh, nou ja, kijk, we spreken met uh, tijdens de sollicitaties in de introductietrainingen af wat omgangsvormen met elkaar zijn. Dat we roken op het rokersgedeelte, de, waarvan we er overigens twee hebben. Ja, en uh, dat mensen ondanks heel veel vriendelijke verzoeken houden nou op met het roken voor de deur. Toch menen dat moeten gaan roken op een niet-rokersgedeelte. Ja, en op een gegeven moment barst een keer die bom en dan is het wel eens uh, net zo vroeg dat je een keer een corrigerende tik krijgt. Ik heb overigens niet gedreigd met ontslag hoor, ik heb gewoon gezegd. ...dat ik het dan fijn zou vinden als je dan elders je carrière verder voort zou zetten. Ja, ja. <lacht> Twee medewerkers die hebben inmiddels ontslag genomen. Ja, heeft u spijt van uw actie inmiddels, of niet? Nee, ik heb geen spijt. Want ik had mijn één doel. En is dat men normen en waarden heeft in het leven. En dat je uh, spullen respecteert waar, waar je mee omgaat. En het gevolg van dit alles is natuurlijk heel veel mediaverkeer. Maar het doel is uh, een schone werkplek vind ik heel belangrijk. En de, en de werkplek is sinds deze publicatie is ook schoon. Dus het, dus het werkt wel. Overigens waren er niet alleen niet rokers die zich trouwens maar ook rokers die zich wel aan de afspraken hielden. Die irriteren zich er ook aan. Dus het is zo voor, voor beide kanten valt er wat te zeggen. U heeft een callcenter. Komt u door al die commotie nog aan het bellen van mensen toe tijdens etenstijd? <lacht> ik was vanmorgen op een andere radiostation Toen heb ik gekscherend gezegd. Ik ben bijna toe aan een perschef. Zo druk is het. Maar die heeft u nog niet in dienst genomen? Nee, nog niet in dienst. Nee, nee. Ja, Dat moet ook, het natuurlijk ik, ik, wel een niet-roker zijn, neem ik aan. Dat moet een niet-roker zijn. Nee, dan moet zelf... Ik heb geen hekel aan roken. Als je maar gewoon, uh, nogmaals, als je maar gewoon geen vuil op de straat deponeert. Of het nou een sigaret is, of een, of, of een blikje, of een papiertje van een snoepje. Gewoon in de prullenbak, daarvoor staan ze er. En daarvoor moeten we ze gebruiken. Respect voor alles wat we aan het doen zijn. En u heeft inmiddels staat gegeten voor de deur? Ja, we hebben taak gegeten voor de deur. Er is de vrede weer getekend? De vrede is weer getekend. En de rotzooi is opgeruimd? En de rotzooi is opgeruimd. En uh, ja, ik ben blij dat het zo afgelopen is. Wat we hadden natuurlijk nooit verwacht dat het zo veropigd is. Aan de andere kant geeft het gelijk aan ja, hoeveel, uh, hoeveel emotie het er teweeg kan brengen. En hoe men bezig is met roken. Niet, niet alleen in cafés, maar ook op de werkplek. Meneer Nijs, dit gesprek kostte alles bij elkaar. 4 euro plus de kosten van uw mobiele telefoon. <laughs> Directeur van het callcenter Call Today, hartelijk dank. Dankjewel, dag Felix. De .fm. Nieuwslicht. Ja, inderdaad. Deze muziek betekent nieuws door de ogen van de wetenschap. Menno Bentveld zit hier. Deze week werden we bedolven, Menno, onder het nieuws over vallende vogels. Wat zegt de wetenschap daarover? Ja, het was inderdaad groot in het nieuws. Ik denk als we aan het eind van dit jaar het journaaloverzicht krijgen... Want het jaar, dat we dan van deze week drie plaatjes zien. De, de brand in Moerdijk, uh, de overstroming in Australië... en al die dode vogels op straat. Je hebt de foto's vast en zeker gezien. Yeah. Uh, ja, die zijn op verschillende plekken in de wereld zijn ze uit de lucht komen vallen. En uh, het, het is groot nieuws... Uh, Tientallen nieuwsploegen zijn er uitgerukt. Hey, camera, zie ik, wat is er aan de hand? Nou, Eerst maar even de feiten. Het gaat hier in, in Biebe, in Arkansas, in Amerika... om zo'n 6000 epauletspreven. Prachtige zwarte vogeltjes met een, ja, een soort epauletje op hun, op, hun, uh, op hun vleugel. Kennen uh, wij die hier ook? Rode... Nee, kennen we hier niet. Het is echt een Amerikaanse vogel. Hij heet daar de Red-Winged Blackbird... Uh, zou je denken, het is een merel, maar het is dus een epauletspreeuw. Prachtige foto. Ik zal wel zorgen dat er een fotootje op de site uh, komt. Nou, Op Oudejaarsavond zijn er duizenden uit de lucht gevallen. Sommige mensen die, uh, vertelden zelfs op het nieuws dat ze naar binnen moesten vluchten... omdat ze vogels tegen zich aan kregen, omdat ze daar bang van waren. Twee dagen terug vielen er 500 in Louisiana. En, ook van die spreven? Uh, dat waren ook, ook spreven, ja. En ook in Zweden kwamen er ook volgens naar beneden deze week. Dus uh, ja, het, het, het lijkt wel een, het lijkt een trend. Nou wordt er verschrikkelijk gespeculeerd over de oorzaken. Wat klopt er wel en wat klopt er ja, niet? Ja, die Amerikanen gaan natuurlijk helemaal los. Hè. Uh, maar laten wij er nou maar eens even met Hollandse nuchterheid... en door een wetenschappelijke bril uh, naar kijken. En een aantal van die spookverhalen tegen het licht houden. Op zoek naar wat er nou werkelijk aan de hand is. Uh, ik heb even rondgebeld Harvey van Diek... van So van Vogelonderzoek Nederland... En, uh, Dick Jonkers, een, ook een, een spreewe-expert. En met Kees Moeilijker. Ik weet niet of je hem kent. Conservator ja. Ja, ja. van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ja, dat is wel bekend natuurlijk van zijn publicatie over homoseksuele necrofilie necro bij de Wilde Eend. En hij heeft ook een zo'n actie <lacht> gehad van redden schaamluizen. Omdat ja. iedereen natuurlijk wel aan het scheren is, kun je schaamluizen houden. Omdat er geen schaamluizen meer zijn en dan mochten ze schaamluizen opsturen. Uh, precies, adem. daar was hij naar op zoek. Maar goed, wat is er nou gebeurd in Bieben? Ik, ik hield Kees eerst maar eens een van de meest aannemelijke verhalen voor. Um, kan het een tornado of een zeer sterke wind geweest zijn? waardoor die vogels zijn opgezogen en daarna weer neergekwakt. Kees, moeilijker. Ja, dat zou mogelijk zijn. Dat, dat, dat gebeurt ook wel eens. Dat vogels natuurlijk in, in wervelwinden terechtkomen. En dan uh, kan je als vogel net zoveel fladderen als je wil... maar dan heb je niks aan. Dan ga je heen waar de wind je heen stuurt. Maar uh, volgens mij hebben ze de weerrapporten van Oudjaarsavond in Arkansas bekeken... en er was geen sprake van dit soort uh, weerverschijnselen. Dus dat kunnen we uitschakelen. Nou, een ander dan. Ziekte. De vogels waren... ...ziek en zijn omlaag gekomen. Ja, dat kan natuurlijk wel eens gebeuren dat een vogel uh, plotseling ziek wordt... ...en naar beneden valt, maar uh, drie, vierduizend tegelijk. Dat is wel heel kras. Dus daar geloof ik niet in. De vogels hadden allemaal uh, gewoon trauma van het neerkomen, zeg maar. Dus uh, verwondingen aan de buitenkant en inwendige bloedingen. En uh, ja, er worden natuurlijk nog wat tests gedaan op dit moment... ...om te kijken of er een is van vergiftiging... Uh, of andere ziektes, maar uh, ik, ik, uh, ja, vergiftiging is ook heel onwaarschijnlijk dat dat uh, uh, zo plotseling en massale sterfte optreedt van vogels die dan uit de lucht vallen, Want, uh, een vogel die vergiftigd is, die vliegt niet. Die kruipt ergens weg en sterft rustig. Ja, want ze verzinnen inderdaad de gekste dingen. Ik hoorde ook Hitchcock en de beurt langs langskomen. Ik kwam ook al langs, ja. Ja, en gifwolken en complotten. En het, uh, het, 2012, het einde der tijden. En zelfs, een, er had iemand een legertruck gezien... waarop een nieuw dodelijk magnetronwapen zou staan... waardoor die vogels geraakt zouden zijn. Uh, nou, moeilijker nog heel even over dat soort rare, rare dingen. Ja, het wordt steeds mooier natuurlijk, ja. Uh, en zijn ook al geroepen. Het einde der tijden is uh, aangebroken. Ja. En uh, nu gaat men natuurlijk overal kijken. En als er dan ergens uh, drie dode spreken in een achtertuin liggen... dan uh, staat het ook weer dik in de krant. Dus zo, zo worden die theorieën natuurlijk wel gevoed. Ik las ook al een verhaal dat er een belangrijke Amerikaanse militair omgebracht was... die waarschijnlijk hier wel eens wat mee te maken zou hebben... van een, een of andere luchtmachtbasis in de staat Arkansas. Dus ja, nou, uh, dit meisje heeft nog een staatje. Ik heb uh, eens even rondgekeken. en in, in de afgelopen jaren zijn dit soort vrij grote sterftes wel vaker voorgekomen in de wereld. Ja, uh, in geen van die gevallen hebben ze gifwolken of andere door mensen veroorzaakte oorzaken uh, aan kunnen wijzen. Dus ik, ik geloof daar niet in. Nee. Ik zie dat niet als een oorzaak van deze sterfte. Maar goed, Mello, je hebt niet voor niets uh, met de wetenschapper gebeld. Tot zover de onzin. Ja. Wat denkt moeilijk dat er nu echt gebeurt? Dus. Hij is ervan overtuigd dat het een simpele en eigenlijk heel natuurlijke oorzaak heeft. Nou, het was oudejaarsavond. En um, wat heel belangrijk is, is dat deze epauletspreven uh, gezamenlijk slapen. En dan, dan praat ik echt over, over honderdduizenden, soms wel miljoenen vogels tegelijk. Die zitten dan in een, in een bos of in een rietkraag en die, uh, die slapen dan gezamenlijk. Waarschijnlijk is zo'n zwerm slapende vogels verontrust, verstoord door vuurwerk. Dat is oudejaarsavond. Uh, die gaan dan allemaal in paniek de lucht in. Moet je je voorstellen, het gaat om honderdduizenden vogels... Ja, en een deel daarvan is uh, gedesoriënteerd geraakt en in plaats van omhoog te vliegen of uh, opzij is die gewoon recht naar beneden gevlogen. Een woonwijk in, uh, tegen daken, tegen auto's, uh, opgevlogen. Uh, tegen de grond gesmakt. En zo zijn deze vogels om het leven gekomen. En dat is dus volgens hem gebeurd in Arkansas, in Biebe... maar ook in Louisiana en in Zweden. Duitsland, en ik neem ja. uh, mee met herinneren... ook ja. zelfs in Nederland In, in Gorkum inderdaad. Is het ook, ik, ik meen in 2003 gebeurd ook een boom... waaronder honderden dode spreeuwen lagen. En ook vanuit Engeland kwamen er meldingen. Nou, nog één keer Kees moeilijker daarover. Ja, ik denk het wel. Ja, want we hebben de, ik heb het... Uh, Gevonden in de literatuur dat er in 2003 in Stuttgart iets dergelijks plaatsvond. Er zijn er ook duizend spreeuwen ineens tegen het asfalt aangekwakt. En dat was zelfs op klaarlichte dag. Er is ook een zwerm geweest die in de buurt van een kerkhof zich aan het verzamelen was om te gaan slapen. En daar is ook iets in de, waarschijnlijk in de navigatie misgegaan. En tegen het asfalt gevlogen en overleden. Ja, en het is opvallend dat het natuurlijk steeds om spreeuwen gaat. In ieder geval vogels die gezamenlijk slapen in hele grote groepen. En dan heb je dus ook gewoon te maken met uh, uitval van een bepaald percentage. En dat is dan op, uh, op die totale uh, slaapplaats eigenlijk maar een fractie van wat er dan doodgaat. Dus heel veel vogels bij elkaar heb je ook veel meer sterfte. Ja, ik heb het ooit gedraaid voor vroege volgen. Zo'n spreeuwenzwerm. Je, je kent misschien zo'n zwerm wel ja. over het land. Dat zijn ja. altijd spreeuwen. Of ja. kouden, maar bijna altijd spreeuwen. En als die dan gaan slapen, dan zwermen ze rond en dan dalen ze neer. Prachtig om te zien. Nou, voor welk verhaal ga jij? Voor het Magnetronwapen? Of uh, de Gifwolk? Of. Of ik ga voor de UFO. Jij gaat voor de UFO? Ja, want dat lijkt me zo mooi. Dan komt er zo'n grote vogel uh, van, een, uh, van een ander sterrenstelsel. En uh, dan volgens de theorie van Darwin is die heel groot en verdrijft hij dus al die kleintjes. Ja, ja. je daarvan? Nou, ja, ik, ik waardeer je gevoel voor humor. er valt ook nog genoeg om te lachen. Maar, en ook in Amerika. Want uh, Letterman, uh, de David Letterman Show van deze week ging er ook heel even op in. Hier hoor je David Letterman. New Year's Eve, you heard about this: thousands of birds just fall dead right out of the sky. Just bang, just like a thousand birds dead, right there. Where was Obama? Huh? <laughs> Vacationing in Hawaii, that's where he was. Come on! Ja, hij refereert hier natuurlijk, hè? Die, die dode vogels bang op de vloer. En waar was de president? 6000 dode vogels op de grond. Waar was die? Die was aan het vakantie vieren op, op Hawaii. David Letterman, dankjewel, ja. you Perquisit komt uit Nederland. Hij maakte vroeger deel uit van het duo met Piet Philly. En tegenwoordig doet hij het alleen Set Me Free. album heet The Cross Perquisite. En hij doet het niet helemaal alleen met de zangeressen Urita en Sangita. Die zijn erbij. Een film uh, heeft hij ook gecomponeerd. Uh, het Gouden Kalf heeft hij gekregen op het Nederlands Filmfestival voor de muziek uh, in de film Carmen van het Noorden. En hij is uh, uitgeroepen tot de beste producer van Nederland. Hij heeft talent, die Perquisit. Hou het me niet te vuurwerk voor het volgende gesprek, want het gaat over 2011. Wat gaat dit jaar ons brengen? Marktonderzoeksbureau Trendbox speelt jaarlijks de verwachtingen voor het nieuwe jaar. En Goos Eilander is directeur van Trendbox. Uh, meneer Eilander, goedemorgen. Goedemorgen. Wat blijkt? Zien we de toekomst er nog in? Uh, nou, de onmiddellijke toekomst, de nabije toekomst zeg maar, van dit jaar... ...zien wij eigenlijk uh, als Nederlanders vrij somber uh, in. U kijkt er heel treurig bij. Uh, nou ja, dat, dat is, maar, dat is uh, het verslaggevende deel van optimistische optimistisch. Natuurlijk, dat je altijd maar een betrekkelijk deel vooruit kunt, uh, kunt kijken. Dus de verwachtingen zijn echt gebaseerd op uh, datgene wat mensen nu uh, voelen en, uh, en uh, denken. Komt dat door de economische crisis dat we mensen zwart kijken? Is, de economische crisis is een aanjager daarvan. Want het zijn natuurlijk de, de uiteindelijke consequenties daarvan... die uh, maken dat we wat pessimistisch in elkaar zitten. Denk aan uh, onzekerheid over de hypotheek en dat soort uh, zaken. Dat, dat uh, maakt dat mensen... Uh echt letterlijk de kat uit de boom uh, proberen te kijken. Maar is dat niet altijd zo geweest? Uh, nou nee, dat is eigenlijk niet altijd zo geweest. Want als wij het over uh, leekte van jaren vergelijken... Uh, bij Trendbox hebben we een lijn van 21 jaar waar we naar kunnen kijken... dan is, het, die, is dit een van de pessimistischere uh, vooruitzichten die we hebben. Terwijl de economie nou juist weer een beetje gaat opleveren, hoor ik van alle kanten. Dat moeten we allemaal nog even merken. De grote uh, onzekerheid van wat de overheid met de besparingen gaat doen... wat dat uiteindelijk voor gevolgen zal hebben. Dat is toch iets wat even als een wolkje uh, boven ons... Bedrijft. Mensen zijn bang voor een portemonnee. Ja, absoluut. Het inkomen. Ja, ja letterlijk het inkomen. Want uh, de blik op later. Uh, en dan hebben we het met name over pensioenvoorzieningen en dergelijke. Uh, die voelen mensen als uh, uiterst onzeker aan. En dat maakt ze eigenlijk uh, ronduit bang voor de En toekomst. geven ze ook aan dat, dat ze de hand op de knip gaan houden? Ja, dat, dat geven ze wel aan. Nou, is het wel zo moet ik er daarbij zeggen dat uh, mensen niet altijd uh, doen wat ze zeggen. Uh, je kunt ze verleiden tot het doen van, uh, van aankopen. We hebben dat het afgelopen half jaar bijvoorbeeld gezien bij uh, producten die uh, typisch mannelijk karakter hebben, gadgets, auto's. Uh, en dat is voor de mannen? Dat is voor de mannen. Voor vrouwen geldt uh, eigenlijk nog steeds dat ze de, veel beter dan mannen de hand op de knip weten te houden. Dus die mannen die geven uit? Ja, die mannen geven uh, uit. Die zijn er druk mee Die hebben eigenlijk uh, voor zichzelf een beetje het uh, gevoel opgebouwd in de afgelopen tijd. dat ze al uh, genoeg gespaard hebben, maar opzij gezet hebben. En dat ze nou wel eens weer een stukje beloning uh, mogen. Zijn dat de optimisten in het gezin? Nou, dat zijn in ieder geval de gemakkelijke Dus optimisten, zou ik niet durven zeggen, want het pessimisme, optimisme, als je kijkt naar geslacht, is ongeveer gelijk, maar de wijze waarop je ermee omgaat, uh, ligt behoorlijk verschillend tussen de mannen en vrouwen. En dat blijven ze doen de komende maanden? Ja, daar gaan wij wel van uit. Uh, eigenlijk is het toch een beetje zo dat je zo ongeveer een half jaar vooruit kunt, kunt kijken en als je naar die periode kijkt, uh, dan geldt dat, dat dat gewoon hand op de knip is. En waar gaan ze dat dan uitgeven, die mannen? Nou, mannen die zoeken met name. Nee, dat is toch altijd? Of ja, ja het is... nieuwe televisietoestellen lijkt mij niet toch? Want uh, er is nou, toch groot uh, EK-toernooi bijvoorbeeld nog? Nee, maar dat, die, het, het WK van het afgelopen jaar is niet die grote stimulator gebleken die we uh, misschien wel dachten. Maar stel je voor dat er een nieuwe technologie, 3D, betaalbaar doorbreekt. En dan is dat wel degelijk een, een, een aanleiding om de portemonnee even te, even te trekken. Zijn mensen ook ba bang over het behoud van een baan? Ja, dat is een van de, de achtergronden die, die meespeelt. Je ziet dat de arbeidsmarkt heel erg uh, uh, inspeelt op het gevoel van, van mensen. En niet alleen je eigen werk, maar ook het werk van je vrouw... of het werk van je kinderen, of het werk van je buren en dergelijke. Dat speelt allemaal mee. En daar is natuurlijk uh, best wel veel, uh, veel gaande. En ze denken dan dat ze niet meer naar de bak komen? Nou, ze denken dat ze misschien wel aan de bak komen... maar niet op hetzelfde niveau. Eh, niet met hetzelfde salaris, niet met hetzelfde aantal uh, uren. Als ze en moeten zo. zelfstandig gaan natuurlijk. Ja, nou ja, dat, dat is al een beetje de trend in uh, Nederland. Hè. Ik geloof dat het zo'n beetje het best bewaarde geheim van, uh, van de wereld is... dat wij in Nederland uh, verhoudingsgewijs in procenten... van de arbeidsbevolking veruit het hoogste aantal zelfstandigen uh, hebben. Meer dus het nog naar Amerika. En wat doe je als je wantrouwig bent tegenover wat er komen gaat? Ga je dan lekker dicht bij elkaar? Zitten de gordijnen dicht? Ja, cocoon heet dat dan in uh, wat oud... Uh, Termen. Die hebben wel al thee erbij? Uh, PC aan, dat is dan tegenwoordig ook een grote concurrent van de televisie. Kopje thee, kopje koffie, doen het erg goed. Nog altijd, ja. En dan niet meer de deur uit. Nee, niet, niet, niet de, de deur uit, uit, uit, uit. uit. Nou, als het even kan, wel, maar dan op een moment dat het uh, voelt als een echte beloning. En dat is ook een beetje het, uh, het aardige in uh, consumentengedrag dat wij altijd uh, zoeken naar ja, wat wij dan verwendproducten noemen. Uh, uh, zaken die uh, je kunnen helpen om even uit de wereld uh, te stappen. Hè. Bij, uh, bij uh, vrouwen is bijvoorbeeld uh, wellness, een dagje wellness. Hè. Dat is echt de grote trend van, van het uh, komende naar jaar. naar een schoonheidssalon gaan en je daar even te laten verwennen. Ja. ja, moet je eens kijken hoe uh, opgeknapt je daaruit komt. En de mannen die gaan naar een autosalon? Uh, nou, autosalon, laten we hopen dat de rij goed bezocht wordt dit, dit jaar. Maar je. garage, proefritten maken, dat is nog steeds een geliefd hobby van mannen, ja, dat klopt. Maar een weekendje uit, op stap, met z'n ja, tweeën? is zeker ook het geval. Uh, het, het gekke is dat vakantie een van de onderwerpen is waar wij relatief weinig uh, aan uh, bezuinigen. Maar we gaan wel korter, uh, we gaan dichterbij uh, en we gaan vaker. Dus dat is eigenlijk een combinatie van elementen die toch maakt dat je het gevoel hebt... dat je eigenlijk altijd het hele jaar door ergens wel een keertje met vakantie bezig bent. De rest is thuis achter de computer zitten en genieten van al die fraaie dingen die langskomen op internet. Ja, nou ja, de, uh, het gebruik van het internet uh, met, met bijvoorbeeld de sociale media is natuurlijk wel iets wat een hele ja, aparte bezigheid is, waar mensen daadwerkelijk ook letterlijk tijd voor uh, inruimen. Daarom moet je je vrienden. Je hoeft uh, er niet meer naartoe. Je ja. ziet ze thuis, op het scherm. Ja, op het moment dat, dat je dat uh, zegt... denk ik direct aan de, de tegenstelling die er een beetje is. Want wat wij uh, het, het laatste half jaar zien... dat is met name in de, het laatste kwartaal van het jaar uh, sterk uh, ge gegroeid... is het feit dat mensen weer onderscheid weten te maken... tussen virtuele vrienden, hè, je hele... 500 man op Facebook en uh, zo. En je echte uh, vrienden. De 10 of 12. Of 2 of 3 waar je mee omgaat. En wij zien eigenlijk dat er weer een, een shift is. Waarbij men naar uh, kwaliteitstijd met uh, vrienden zoekt. Met, met één groot verschil met, met vroeger. 20, 30 jaar geleden. En dat is dat wij die bezoeken aan vrienden uh, inplannen. Of het uh, een vriendin is waar je even een kopje thee gaat doen. Dat moet nu in de agenda uh, staan. Anders, uh, ja, en zij moeten koken, zij moeten betalen. Uh, nou, ik weet niet <laughs> of dat de achterliggende bedoeling is. Maar dat zou, dat zou kunnen natuurlijk. Nou is het nieuwe jaar begonnen met Euh, lik op stuk beleid. Hè? Veel mensen zijn opgepakt bij nieuwjaarsrellen. En die hebben via snelrecht, supersnelrecht, ze zelfs een, een ongelofelijke dauw gekregen. Is dat ook een belangrijke trend in het worden voor 2011? Ja, low -en Order? In een, ja, Low -en Order is zeker een, een trend van de tijd. Die, die is al enige tijd aan de gang. En uh, uh, wij hebben het idee dat die zich eigenlijk als het ware een beetje aan het uh, versnellen uh, is. En met versnellen kan ook betekenen dat hij zichzelf eruit accelereert uh, op een gegeven moment. Want uh, voor, voor heel veel Nederlanders is dit toch een. Uh, een, een, ja, een beetje een vreemde uh, eend waar je, tegen, uh, waar je tegenaan uh, kijkt. Dus een, het gevoel van, uh, van harte willen handelen is wel iets wat een soort van instant beloningje geeft. Hè? He, he, men doet er wat uh, aan. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk geen uh, uh, uh, situatie die ellang uh, kan, kan voortduren. Wij, wij zelf uh, denken dat uh, uh, we eigenlijk toe moeten naar een nieuwe sociale orde waarbij uh, toch. Uh, uh, mensen van elkaar wat meer vanuit zichzelf corrigeren. zonder dat daar de wet aan uh, te pas uh, komt. En misschien helpt daar uh, Facebook of Hives of wat dan ook bij? Dat zou kunnen. Het houdt je in ieder geval een beetje van de straat, dus, wat dat betreft. Nou, heeft hij dit onderzoek gedaan in september van afgelopen jaar? dat betekent, denk ik, dat er heel veel aandacht is voor politiek Den Haag. Ja, dat is absoluut zo. Ja, het is sowieso zo, in tegenstelling tot wat je vaak leest in de pers... dat de belangstelling van Nederlanders voor de politiek is toegenomen in de afgelopen periode. Omdat we weten, niet alleen voelen, maar omdat we weten dat die mensen zich met ons leven bemoeien. Dus we hebben eigenlijk toch de neiging om daar een beetje controle op te willen houden. Meer dan voorheen. Ziet u grote verschillen in de maatschappij? In, in arm en rijk, tussen jong en oud, tussen, tussen hoogopgeleide en opgeleide. Ja, dat is uh, volgens mij de, de, de grote trend van de komende periode, is dat er steeds meer tegenstellingen uh, komen. En de grootste tegenstelling is overigens werken, niet werken, dat is er eentje. Uh, en de andere tegenstelling is uh, wel informatie kunnen verwerken. Dus uh, laten we zeggen het vermogen om uh, informatie goed tot je te kunnen nemen, of dat uh, niet doen of uh, niet willen. Uh, dat, dat betekent dus een echt groot verschil tussen hoogopgeleide en laagopgeleide. Klassieke tegenstellingen die steeds groter worden. Hadden we het nog over met de Hoogleraar Bovens twee dagen geleden? Naar aanleiding van zijn boek over uh, de diplomademocratie. Ja. Dus ook over diploma's voor hoogopgeleide en laagopgeleide. die dan kijken hoe slecht ze werden vertegenwoordigd in Politiek Den Haag. Dat heeft u ook aangetroffen? Dat, dat soort fenomeen hebben we ook aangetroffen. Nou, nou kijken wij op een uh, iets wat lager niveau. Namelijk naar uh, datgene wat uh, de, de mensen qua gevoel uh, beheert. Dus wat bijvoorbeeld uh, Constant aan zou kunnen jagen. En dan zie je dat eigenlijk bij de hoogste geleding... van het inkomen- en informatievermogen... dat daar geen issue is. En bij de laagste geledingen... dat daar hele zware bezuinigingspedicules zich voordoen. Wordt er veel gekankerd over asociaal gedrag? Ik zag nieuwslezer Jan van der Putten binnenkomen. Die zei geen eens goeiemorgen tegen u. Dat heeft hij waarschijnlijk gedaan om ons <laughs> niet af te leiden. Maar er wordt inderdaad veel geklaagd over asociaal gedrag. Maar dat is ook een beetje een Nederlands fenomeen. En wij zoeken het vaker bij de anderen dan bij onszelf. Dus, is dat zo? Ja, dat is echt waar. Dus eigenlijk reflecteren wij ons gedrag op, op anderen af, als het ware. Ik ga het zo hebben over de positie van vrijwilligers in onze maatschappij. Maar dat gebeurt na de hoofdpunten van het nieuws. In het volgende half uur hebt u voor mij nog te goed een debat... over de mogelijke kaalslag om de coffeeshops... en de webwereld van popprofessor Leo Blokhuis. Jan mulder Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, zei je? Ja, goedemorgen. Ja, inderdaad. Radio 1, het NOS-journaal. Het terrein van Chemiepak in Moerdijk woedde nog altijd op verschillende plaatsen kleine brandjes. Er komt nog steeds rookvrij, zoals bekendgemaakt op een persconferentie van de burgemeesters van Moerdijk, Dordrecht en Breda. Een deel van het Chemiepakgebouw met erin 100 ton aan gevaarlijke stoffen staat nog overeind. En de brandweer is bezig dat gebouw veilig te stellen. Uit metingen is gebleken dat er geen schadelijke concentraties giftige stoffen zijn vrijgekomen. Wel zijn uit de wijde omgeving klachten gekomen van stank en irritatie aan ogen en luchtwegen. En inwoners van Wordrecht en omgeving worden opgeroepen om contact te vermijden met neergeslagen roet op bijvoorbeeld speeltoestellen en groenten uit eigen tuin. Ander nieuws, nog sinds vandaag kunnen mensen op één internetpagina zien wat ze hebben opgebouwd aan pensioen. De website mijnpensioenoverzicht.nl wordt vanmiddag officieel in gebruik genomen door minister Kamp. Hongarije zal zijn omstreden nieuwe mediawet aanpassen als de EU dat noodzakelijk vindt. De Hongaarse premier Orbán zei daarbij dat hij weinig reden ziet tot aanpassing, want die wet lijkt op die van andere EU-staten, zegt hij, zoals die van Nederland. En in België gaat koninklijk bemiddelaar van de Lanotte vanmiddag naar Koning Albert. Gisteren hadden de partijen moeten instemmen met het plan dat hij heeft geschreven. om de vastgelopen formatie vlot te trekken. Maar de Vlaamse nationalisten en de Christen-Democraten vinden het onvoldoende basis voor overleg. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zwaragoog. Radio 1. Degids.nl Met Felix Burgers. Tot 12 uur neem ik u nog mee langs koffieshops. Want het kabinet wil 350 meter tussen de shop en de school. Dat wordt een stevig Joopdebat. En grote filosofen samengevat in één tweet op Twitter. Dat soort pareltjes, dat hoort u in de tijdgeest. Nog steeds Goos Eilanden bij mij aan tafel. Directeur van onderzoekbureau Trendbox. Met de ontwikkelingen voor het komend jaar. U hebt ook onderzoek gedaan naar de positie van vrijwilligers. Hoe staat het ervoor? Uh, Jij ja, bent een beetje ambivalent wat, wat dat betreft. Aan de ene kant is het zo dat wij erg veel prijs stellen... Op het, uh, op het doen van vrijwilligerswerk. En dat geeft ons zelf een goed gevoel. Aan de andere kant is het zo dat we ook vinden... dat de maatschappij daar wat te weinig uh, uh, ja, zeggen respect voor, uh, voor heeft. Maar we hebben veel vrijwilligers, of niet? Ja, ontzettend veel. Dat, dat loopt in de, de miljoenen. Uh, ik denk dat zo... zo uh, uh, zo'n hele grote groep uh, eigenlijk uh, altijd aanwezig is uh, geweest. Uh, wij hebben zelf, kunnen we deze cijfers vergelijken met een paar jaar geleden. En we zien eigenlijk een, een behoorlijke stijging. En dat betekent dan toch... Uh, als ik dan even terugkom op een onderwerp wat we eerder hadden, die tegenstelling tussen arm en rijk, is dat wij als Nederlanders een beetje de, de gevolgen van de terugtrekkende overheid uh, kennelijk zelf willen uh, oplossen door toch vrijwilligerswerk uh, aan te bieden daar waar je vroeger betaald werk uh, had. Meneer Eilanden, gaan we het zien dat de mens somberder wordt in 2011 als we door de straten lopen? Het, uh, ja, maar dan moet je het wel even uh, weer heel goed uh, begrijpen. Uh, je, je, je ziet natuurlijk aan de ene kant uh, zie je uh, uh, kleuren bijvoorbeeld een andere rol uh, spelen, maar daar zoeken mensen eigenlijk eigenlijk altijd een, een, een, een tegengestelde reactie. Dus we zullen heel veel fleurige kleuren zien... als een reactie op alle grijze kleren van de, van de vorige jaren. Dat. dat. dat. En nog, nog meer? Een, nou ja, in, in de zin van? Nou, weet ik niet. Tuinen die anders uh, worden ingericht. Nou ja, dat is de al enige tijd aan de gang. En wij trekken ons een beetje terug op ons eigen uh, fortje, ons eigen uh, huis. Dat Vooral omdat we heel veel dingen doen. En dat betekent bijvoorbeeld uh, aan nu... dat de gemiddelde doorzoomwoningen voorzien wordt van... Uh, hoge uh, schuttingen, die uh, niet meer 1,20 of 1,40 uh, zijn. Hoe weet u dat? Maar 1,80 of zelfs uh, 2,10 meter. Uh, 10. Dat zien we aan uh, de verkopen van uh, dat soort dingen bij uh, grote uh, do het en dergelijke. Dat onderzoekt u ook. Wordt er ja. nog een kanker in Nederland? Ja, kanker doen wij altijd uh, -zout. natuurlijk. Uh, strooisout is er altijd uh, tekort uh, volgens mij. Maar uh, ik denk eerlijk gezegd dat het, het zeuren over strooisout... Uh, eigenlijk een soort uh, fenomenen waarbij je jezelf even lekker uh, kunt laten uh, gaan. En geen wezenlijk uh, invloed heeft op de manier waarop wij ons uh, voelen. En dat is... Uh, toch, om dan maar weer positief uh, draai eraan te geven... toch wel het algemeen vinden wij onszelf uh, erg uh, gelukkig. Wat vindt u van de koffie hier? Ik vind het prima. Nou, ik denk de zo het mijne van. Goos Eilanden, directeur van onderzoeksbureau Trendbox. We zien elkaar terug volgend jaar. Met genoegen. Tijdgeest. In de webwereld van onthult Leo Blokhuis... zijn favoriete websites en muzikale ontdekkingen. Eerst het werk van filosofen als Plato, Hegel en Kant... in 140 tekens op Twitter... Simone Wijnmans blogt over sociale media. Het hart heeft zijn eigen redenen, waar het verstand niets van weet. Of een goed mens verwelkomt van harte het lot. Innerlijk ongeroerd is hij zelfs in een gevangenis nog vrij. Twee tweets over het werk van de filosofen Blaise Pascal en Marcus Aurelius. Ze zijn geschreven door Leon Heuts. Werkzaam bij Filosofie Magazine en wetenschapsredacteur bij de Universiteit van Tilburg. Heuts is bezig met een opmerkelijk project... De Twitterkanon van de filosofie. Hij legt het werk van de bekendste filosofen uit de geschiedenis uit in tweets. Uh, ik begin bij een van de eerste klassieke filosofen, Plato. En ik eindig bij een moderne filosoof, ik weet nog niet welke. En per filosoof probeer ik in één tweet uit te leggen wat, wat zijn of haar belangrijkste gedachte is. Het leek me gewoon een leuk idee. en ik, voordat, voordat ik wist had ik de eerste tweet al uh, de, de eten geslingerd, zeg maar. Maar ik denk toch ook wel dat er wat meer achter zat. Ik denk dat uh, overal zie je dat redacties van geschreven media, dus van tijdschriften en kranten, op zoek zijn naar hoe je om kan gaan met sociale media. Het is een nieuw medium, dus je moet echt uitvinden wat je kan vertellen en in welke vorm en hoe ver je kan gaan. En ik kan me herinneren dat ik een tijd geleden bij een lezing was van Joris Luijendijk over nieuwe vormen van journalistiek. En ik denk dat dat ook wel mee heeft meegeteld hoe ik op het idee kwam. 140 tekens, dat is zo geschreven, zou je denken. Maar Heuts pakt het schrijven van een tweets grondig aan. Nou ja, wat ik doe is uh, uh, veel lezen. Dus uh, uh, veel secundaire literatuur, maar ook al wat primaire teksten. En dan ga ik eerst voor mezelf een verhaaltje opschrijven. Van ongeveer een 200, 300 woorden, zeg maar. En dan ga ik langzaam maar zeker schrappen. En dat is een pijnlijk proces, want je moet natuurlijk altijd dingen weghalen... waarvan je denkt, dat, dat kan eigenlijk niet, dat klopt niet meer en zo. Maar ja, dat is dan eenmaal de wetten van Twitter, dus je moet wel... En zo langzaam schavend hou je dan 140 tekens over. Naar verwachting duurt het nog een paar maanden voordat de kanon helemaal klaar is. Inmiddels heeft Heuts al wel een aantal favoriete tweets. Ik heb een paar mooie uh, van oude klassieke denkers. Ik vind Epicurus erg mooi bijvoorbeeld. Dat is geluk is pijn vermijden en genot bevorderen. Het ware genot is niet de luxe of roem, maar onverstoorbaarheid, zelfs voor de dood. Nou ja, om, om, beginnen, om te beginnen is het begrijpelijk, denk ik. Je kan er goed over nadenken. En het, uh, het, ja, het zegt echt iets over het menselijke leven... en hoe je in hoe je het leven zou kunnen staan. Dus in die zin vind ik het heel aansprekend. Op Twitter krijgt heuts veel reacties van zijn volgers. Veel mensen die je om verduidelijking vragen... of een opmerking hebben of wat dan ook. En dan probeer ik zoveel als kan... want ja, soms als het te veel is, dan, dan haal ik het gewoon niet qua tijd. Maar probeer ik ook wel discussie aan te gaan. Ja, dat heeft ook te maken met wat ik eerder zei... met die nieuwe journalistieke vorm. Ik denk dat die nieuwe journalistieke vorm... Uh, waar Dijk over sprak, er veel meer van uitgaat dat je gezamenlijk een verhaal vertelt. En niet zeg maar dat jij een verhaal schrijft en mensen moeten het maar slikken. Dus uh, de bedoeling is ook echt interactief uh, met z'n allen aan zo'n kanon te werken. Via leonheuts of de hashtag TWF kan iedereen de twitter kanon volgen. En aan mensen zonder Twitter is gedacht. Alle tweets staan ook op filosofiemagazine.nl. Tijdgeest, de webwereld van Leo Blokhuis. Ik heb ruim 17.000 volgers op Twitter en ik woon ongeveer online. Zolang ik wakker ben staat er wel ergens of een telefoon of een laptop of een vaste computer open. Maar noem eens een aantal van je favoriete muziekwebsites die je regelmatig bezoekt. Echt voor informatie, ik begin vaak bij, uh, bij allmusic.com. Dat is een soort muziek te die... Uh, gewoon uh, waar een discografie staat en een biografie. Uh, en uh, mensen die er redelijk verstand van hebben. Die daar ook een rating geven. Dus als je een band helemaal niet kent. Dan zie je daar ook vrij makkelijk waar je zou kunnen beginnen met welk album. En de Nederlandse tegenhanger is van de, het, het popinstituut. Popinstituut.nl En uh, een uh, redelijk goede uh, Nederlandse muziek. En dat is voor, uh, voor, het naslag, uh, voor de naslagkant. Uh, ik zit vrij veel als ik mezelf aan het verliezen ben in, in muziek... dan kan ik ook redelijk losgaan op YouTube. Nou ja, omdat uh, Jerry Rafferty is overleden... heb ik weer dus allerlei... Uh, uh, allerlei Steelers Wheel dingen. En de Humble bums, wat daar nog voor zat. Maar vooral Stylus Wheel was eigenlijk een fantastische groep. Late Again. Of uh, ja, Late Again is prachtig... maar daar is geen filmpje van, maar Star van Stylus Wheel. Ja, heerlijk zie twee van die mannen met akoestische gitaar. Echt hartstikke, hartstikke leuk, vind ik dat. So they made you a star. Nou, ik zit nog wel eens op, uh, op van, die, van die blogspots. En dat is een beetje grijs terrein, want er zit ook een hoop illegaliteit. Mensen die gewoon uh, complete uh, cd's en albums uh, op het net aanbieden... voor een uh, ingewikkelde downloadprocedure. Maar er zitten ook echt liefhebbers die uh, totaal obscuur, vinyl... Uh, zorgvuldig restaureren, digitaliseren en, en aanbieden. Ik heb daar dan een, een, een hoop minder moeite mee... Uh, en, en er zijn ook mensen die, die daar dan weer de krenten uitpikken... en die je gewoon wijzen op dingen die er bestaan. Zoals? Uh, nou, uh, Any Major Do it With Half A Heart. Dat, dat, dat is een echt, vind ik, het toonbeeld van hoe een muziekblog hoort te zijn. Dat is een man die houdt bij wie er overlijdt in een maand... en geeft dan één liedje, weet je wel. Dus niet de hele rotzooi weggeven, maar gewoon dat je even kan, kan horen wie het is. Iets meer op het grijs gebied zit uh, The Red Telephone 66. Dat is een Amerikaan die heel erg goed in die Sunshine en West Coast uh, muziek zit... maar dan een beetje de psychedelische, uh, obscure kant. Allemaal rond 1970, eind jaren 60, begin jaren 70. Het meeste is gewoon niet meer te kopen en hij zet, het, hij zet het op het net. Nog een andere artiest, die vind ik echt heel erg goed, is Sufjan Stevens. Die maakt eigenlijk een beetje warrig. Uh, de ene keer heel mooie akoestisch en de andere keer heel, heel uh, elektronisch. Ik, ik vind dit dus echt zo mooi. En ook... Als ik geen internet had gehad, was ik daar dus nooit achter gekomen. En uh, die EP, het All Delighted People. En dan is het ding net, uh, net uit. En dan komt hij ineens met een heel album, The Age of Ads. Maar uh, juist die EP, die is, zo, die is eigenlijk nog mooier dan het album. En veel goedkoper. It's been hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch I feel Aan de kant van het glas een beetje mee waren gaan te kijken dat jij je van houdt. Ik vind het heel erg mooi Sif Jan Stevens, net zoals Leo Blokhuis, die Age of Ads, zo heet zijn uh, LP wat opstaat. Maar dus er schijnt ook een EP te zijn, voor zover je nog in die termen kan, uh, kan praten tegenwoordig. En die is dus goedkoper. Het is een uh, verzameling van pop, country en folk. Jij kent hem ook, hè, Francisco ja. Vignolen? Ja, en ik ben er groot fan van. Het is een hele mooie stem, het is hele mooie muziek. En hij doet rare dingen. Hij uh, had ooit het plan om uh, 50 cd's te maken, allemaal vernoemd naar de Amerikaanse staat. Dus ja. Hij heeft er al heel wat uitgebracht trouwens. Internationalist Francisco Vignolen houdt de uh, ontwikkelingen rond Wikileaks in de gaten... Ja. Het laatste nieuws daarover. Nou, Het begint wel een beetje raar te worden, Felix, moeten we zeggen. Er is nu een artikel verschenen in de Vanity Fair. En je begrijpt, er wordt elke dag wordt er gepubliceerd over Wikileaks. Elke dag worden er nieuwe onthullingen gedaan. Vandaag ook weer. En nu blijkt weer dat uh, Israël, uh, de Israëlische autoriteiten... smeergeld vragen voor het leveren van goederen, doorlaten van goederen naar Gaza. Dat zijn toch allemaal dingen die we weten. In Libië blijkt, de, voor de eerste slachtoffer blijkt geval de Amerikaanse ambassadeur in Libië, is de vraag of die daar nog kan blijven. Want die heeft die dingen onthuld over die... Oekraïnse uh, of, uh, ja, uh, verpleegster die uh, Gaddafi bij alles assisteert. Ja. Met een nogal voluptueuze boezem, geloof ik. En, uh, maar wat er nu naar boven komt door de Vanity Fair is toch wel heel erg. Die hebben ze een keer gereconstrueerd van hoe het nou is gegaan met het publiceren van de Wikileaks. En er is iets heel raars naar boven gekomen. Namelijk op 1 november stormde Julian Assange, de man achter Wikileaks, het kantoor binnen van de Guardian. De Guardian is de grote, zeg maar, in de media, de grote motor achter het publiceren van de Wikileaks geheimen. Zij brengen dat allemaal naar buiten, dat doen ook, maar de kwaliteitskrant in Engeland, de kwaliteit, ja een kleine krant, maar wel een kwaliteitskrant. En uh, hij eiste dat ze, dat zij, wat was nou gebeurd? De Guardian had via een andere weg ook WikiLeaks documenten te pakken gekregen. Er had namelijk iemand, een vrijwilliger gewerkt bij WikiLeaks. Die had die documenten meegenomen. Dat is een freelance journalist. Die bood die dingen aan. En die werd gelijk in dienst genomen door The Guardian. Die zegt van, kom bij ons werken? En Julian Assange stormde met zijn advocaat... het kantoor van de hoofdredacteur binnen... en zegt, dit ga jij niet doen. Die documenten zijn van mij. Ik verbied je om dat te publiceren. En wat zagen we daar dus? Dat eigenlijk WikiLeaks slachtoffer werd van een Wikileaks-actie. Ja. De Wikileaks-documenten die gelekt zijn, die werden nog eens een keer gelekt naar de krant. En ja, Assange is natuurlijk toch een eh, nogal uitgesproken eh, een standvastig iemand, dus die dacht, dit laat mij niet gebeuren. Wat ook duidelijk werd, en daar stond ik wel van te kijken, en dan zie je eigenlijk hoe gemakkelijk de napraatjournalistiek is, wat ik nu hier ook doe, hè. we citeren andere bronnen en dat doet iedereen de hele tijd. En het is goed dat de Vanity Fair het ook eens uitzocht, want wij zijn er altijd van uitgegaan dat uh, Julian Assange de kranten zelf benaderd heeft. Hè? Dat hij zelf de New York Times, ja. zelf de Spiegel... zelf El Pais heeft benaderd om met ze samen te werken. Dat is wel zo, maar het initiatief is toch uitgegaan van The Guardian. The Guardian heeft Julian Assange opgespo opgespoord. heeft gezegd van, van joh, kunnen wij eens niet gaan samenwerken met Wikileaks? Moet, is dat niet beter als wij dat gaan doen? En dat contact is tot stand gekomen. Dat smaakte naar meer, voor het Assange. En die is vervolgens tegen de wensen in van The Guardian... met andere kranten gaan samenwerken. Dus ja, het is toch een heel ander... Uh, uh, ja, ik zou op samenwerking dan je zo op het oog zou zeggen. En als had een advocaat bij zich. Komt er nou een proces tegen de Guardian? Nee, ja, hij heeft dat later wel weer ingetrokken ah, natuurlijk. Het hij het, weer, ja, nou, het maar het is weer... Ja, nou ja, het is, je, dat lijkt ook wel vaker. Hij kan nog eens uh, fel reageren. En uh, op zijn strepen staan natuurlijk. Anders doe je dit, bereik je dit soort dingen niet. Daar weten dus... minimaal twee vrouwen van, ja. In, en in Ja, nou, en uh, uh, het was natuurlijk... De grap is een beetje dat hij eigenlijk zegt... Uh, die documenten zijn van mij. Nou ja, laten we maar zeggen dat dat in het uh, heat of the moment is gebeurd. Ray Kuda met het derde album uit de California. California Driluik en daarvan het nummer Speet Cooley. Well, you hear a lot of talk these days about homeland security. Sounds to me like someone's gonna make some serious money out of it in the usual way. Now nah, I got all the home security I need. He's a bargain. Well, I got a dog in this fight. I got troops on the ground. His name is old Spade Cooley. And he's the meanest dog in town. But if you think I'm fooling, try busting in through the door. He'll tear you a whole brand new one, and you won't come back no more. Spade's a good dog. He's really bad. He's the best pal this poor boy ever had. Now Spade might get suspicious when first you chance to meet. So if you come a callin', you better wipe your feet and empty out your pockets let him see your hands be sure to talk good english so he can understand Joe's down on over the street, stage a good dog, yeah he's really fine, so if you want to be a friend of mine, just pledge allegiance to our flag, try to sing on key, and you won't have no problem with me. Opare muziek van Rycoer de nummer heet Spade Koelie, Jo.nl: de opinie- en debat site van De Vara. Tijd voor het Joop-debat. Francis de is chef van Joop. In de gids.fm debatteren we twee keer per week... over een stuk dat op die site is verschenen. En het gaat vandaag over... Ja, over, je raadt het nooit, Felix, over coffeeshops. Um, we, Michael Veling heeft een stuk geschreven over... Oh, hij is voorzitter van de bond van cannabis. Detaillisten de, de die bestaat. En hij maakt zich zorgen over de kabinetsplannen... want die willen dat er een minimale afstand komt... van een koffieshop en een school. En dat moet minimaal 350 meter zijn... NRC Handelsblad heeft dat onderzocht. Als je dat gaat toepassen in Amsterdam, kan je 6 van de 10 koffie shops sluiten. Je hebt zeker nooit cannabis gerookt. Nee, ik ben echt, Felix, dat soort dingen doe ik niet. Michael Veling of Michel Veling? Uh, meneer Veling, goedemorgen. Als het kabinet haar zin krijgt, dan verdwijnen er veel koffie shops. In Amsterdam sluiten er zelfs 187 van de 223, volgens de NRC. Wat is het belangrijkste gevolg daarvan? Nou ja, um... Wij zijn natuurlijk als belanghebbenden, is het duidelijk... dat we tegen deze maatregels zijn. Maar bijvoorbeeld ook de handhaaf van de openbare orde in Amsterdam. En dan bij monden van de burgemeester vind ik het een uh, bezopen plan. Het zal uh, straathandel bevorderen. Het zal uh, overlast veroorzaken in plaats van oplossen. En belangrijker nog, de Vereniging van Nederlandse Gemeentes... dat is toch, toch geen, geen kleine club in dit land... die, uh, die zegt dat uh, uh, het kabinet met een oplossing komt... voor een niet bestaand probleem. Nou, daar houden wij ons er maar voorlopig maar aan vast. Nou, aan de andere kant is het wel... Uh... Handig toch dat koffieshops zoveel uh, mogelijk verwijderd worden van scholen? Nou ja, ik zou de boel dan uh, liever omdraaien. Uh, de scholen? Als op de nee, dat koffieshops in de buurt van waar uh, kinderen opgroeien en waar ze uh, uitgaan en recreëren, dat je daar de koffieshop sluit. Want in de periode dat leerlingen op een school zijn dan is het gevaar juist het minste. Het probleem ontstaat natuurlijk op het moment dat kinderen niet meer op school zitten... en dan uitbanjeren over de stad. En eh, als we die uren bij elkaar optellen... Dan, dan zit er geen logica achter het sluiten van coffeeshops in de buurt van scholen. Juist in de buurt van scholen zou je dan, als je de redenatie volgt, open moeten houden. Wim van der Kamp heeft meegeluisterd. Hij is uh, CDA-Europarlementariër... en voerde in de Tweede Kamer jarenlang strijd tegen het softdrugsbeleid in Nederland. Meneer van der Kamp, goedemorgen. Gaat het eindelijk de goede kant op? Goedemorgen. Um, ja, ik denk dat met deze plannen van het nieuwe kabinet en nu eens uh, stevig in de, in de zak wordt geblazen, om het zo maar uit te drukken. Um, kijk, niemand kan mij uitleggen waarom wij in uh, Amsterdam 223 koffieshops nodig hebben. Dat, dat is echt onzin. 2000 cafés? Ja, dat begrijp ik. Maar uh, het dat feit dat u wij. Wel? Het feit dat wij voor heel Noordwest-Europa de coffeeshop van de jeugd zijn... dat vind ik dus echt absurd. Dat is een overdrevenstelling. En bovendien, dat weet meneer Veling ook... de afgelopen maanden, nee, de afgelopen weken is zelfs duidelijk geworden... dat achter die coffeeshops, daar zit een grote georganiseerde criminaliteit... met moordpartijen en weet ik veel wat... Ik denk dat de romantiek van het softdrugsbeleid in Nederland nu echt even voorbij is. En dat we op een eerlijke, duidelijke manier moeten zeggen: van wat doen we wel en wat doen we niet. En, en doet u daarin... bijvoorbeeld ook dat wat er in Brabant gebeurd is en in uh, Noord-Limburg? Ja. Allemaal criminelen die uh, zich duidelijk hebben bemoeid met de aanlevering, de aanvoerroutes van de coffeeshops. Meneer en... Veling: Ja, dat is een probleem dat is uh, gecreëerd door de politiek. Het heeft de politiek behaagd om de voordeur te regelen zeg maar te legaliseren. Maar de aanvoer, uh, dat blijft schimmig. Dat blijft in het uh, illegale circuit... met inderdaad in de periferie daarvan... geweldsdelicten, dat is kwalijk. Daar hebben we de politie voor in dit land. heeft niets te maken met de charme... of het, uh, of, of, of het hippie-imago van de coffeeshop. Meneer van den Kamp. Uh, nou, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, we zijn uh, 30 jaar geleden... met dat gedoogbeleid uh, begonnen. Omdat het uh, prettige eigenwijze Nederland... Uh, nederwiet uh, wil roken... Daar dat bestond toen tot, nog niet, hoor. Daar heb ik zelfs tot op, op, op, op zekere hoogte uh, begrip voor. Als Nederland uh, prettig eigenwijs wil zijn, dan moet Nederland dat weten. Maar uh, als je ziet dat uh, met name dus die criminaliteit in, in uh, Limburg en Brabant... vooral ook veroorzaakt wordt doordat uh, landen als België, Noord-Frankrijk... maar ook Noord-Rijn-Westfalen in Nederland hun softdrugs komen inkopen dan moet je toch ook eerlijk zijn en zeggen van... jongens, de, deze romantiek met een hele sterke Nederwiet, want dat wil ik dan ook nog wel even erbij zeggen. Te sterk bedoelt u, waardoor er uh, kwalijke gevolgen kunnen ja, ontstaan... voor ja, kijk, kijk naar de hulpverlening, kijk naar het Bouwmanhuis in, uh, in Rotterdam... kijk naar het Trimbos Instituut. Het is niet meer die romantiek uit de jaren zeventig. En als er dan ook nog moordpartijen gaan plaatsvinden... respectievelijk mensen met een bijstandsuitkering... Door dure BMW-telers uh, uh, uh, bezocht worden om ook nog een logeerkamer als hen op kwekerij te verhuren. Dan zeg ik ook tegen meneer Veling: prima dat je een koffieshop hebt, maar wat hier allemaal achter weg komt. Ja, maar dat is de, de schuld jeugd. van de politiek, zegt meneer Veling net. Ja, de, de, de schuld van de politiek. Ja, want dat die aanvoerroutes, dat is natuurlijk zo. Waar moet je er, hoe moet je eraan komen? Er is. Geen ruimte in Nederland op dit moment en zeker niet in West-Europa en helemaal niet mondiaal. Kijk naar de opstelling van de VN, dat weet de heer Veling ook, om over legalisering van sterke softdrugs te spreken. Als je dan zegt van ja, we hebben een coffeeshop... we hebben een gedoogbeleid, dat loopt uit de hand... en dat is niet onze schuld, maar de schuld van de politiek... ja, dat is een vorm van logica die ik niet meer kan plaatsen. Maar ik is het woord van wordt goed gebru gebru meneer Veeling, Francisco. Ja, dat gebruikt? Uh, Arie Roos en meer uh, jopers zijn erover verbaasd... want je ziet dat bijvoorbeeld Portugal, Tsjechië, Mexico... Argentinië Brazilië, die nemen ongeveer het beleid van Nederland over. In Uruguay is het sowieso nooit strafbaar geweest. In Noorwegen en Canada wordt gewerkt aan cannabisgebruik, dat het, het uh, cannabisgebruik decriminaliseert en eigenlijk is Nederland het ene land waarbij wij zegt dat de duimschroef worden aangedraaid. Meneer Ja, ik, Eerst even op de heer Van der Kamp. Natuurlijk is het kwalijk dat er geweldsdelicten plaatsvinden in het kader van de hennepteelt. Uh, dat, dat, maar, maar om dat op te lossen door een afstand tussen scholen en koffieshops te creëren, dat, die logica kan ik helaas niet volgen en daar ben ik ook op tegen. Voor de rest ondersteun ik alle maatregelen die de overheid kan nemen en haar uitvoerders om criminaliteit, geweldsdelicten te voorkomen. Dat mogen duidelijk zijn. Maar schuif dat dan niet op die paar coffeeshops in dit land. Meneer van Kamp? Wij hebben jarenlang gewerkt met de zogenaamde AHO AHOJG-criteria, waaraan die coffeeshops moeten voldoen. Welke criteria? Ja, dat zijn de criteria die het heeft te maken met afstand, geen hard drugs. Uh, Als geen, ik een van die criteria overtreed, dan word ik gearresteerd en opgespoord. Exact. Nu gaan we over naar een, uh, en dat is wat de heer Van Jolen ook zegt, dat gebeurt dus in die andere landen ook, veel meer naar het systeem van een besloten club met de zogenaamde wietpas. Daarin wordt alleen uh, hash verkocht, of nederwiet, aan die eigenwijze Nederlanders. Niet meer aan de andere Europese burgers. Ik vind dat een vooruitgang. En ik voorspel u dat de, de overlast, in met name Zuid-Nederland, maar ook in Amsterdam, daardoor zal afnemen. Kijk naar datzelfde onderzoek in de NRC. Daar zie je dat wanneer de coffeeshops gesloten worden, de burgers het overlast ervaren, doen afnemen. U bent al jarenlang voorstander van een hardere aanpak van het Softdrugsbeleid Wim van der Kamp, CDA Europarlementariër. En de bond van Detaillisten is daar niet voor. Michael Veling. Heel hartelijk dank voor deze discussie. Graag gedaan. En hetzelfde Tot u geldt voor Francisco van Jola. Maar kijk ik naar vanavond, naar Klootwijk met koeien. Het begin van een nieuwe reeks van de Wilde Keuken. En vanavond laat Wouter Klootwijk zien dat het rundvlees in de Nederlandse winkelschappen niet van koeien komt, maar van Ierse ossen. Om half tien op Nederland 2, ik ben fan. En Prem Radakishoum was vanochtend niet op de radio... vanwege die uitgebreide persconferentie over de brand bij Moerdijk. Maar vanavond wel op televisie. Hij gaat weer aan de slag met probleemjongeren. Franny bijvoorbeeld, die door angstaanvallen... en een gebrek aan zelfvertrouwen bijna niet meer op school komt. Om kwart over tien op Nederland 1. En zometeen lunch met Jurgen van den Berg. En het gaat niet goed met de rolbladen. De hoofdredacteur van Story komt zometeen uitleggen hoe dat kan. Hoe kan dat dan? Nou ja, misschien uh, concurrentie van uh, programma's als Boulevard en zo denk Jij ik. staat er nooit in, hè? Nee, nou, het valt ook ik voor weet het mij even weinig over mij te vertellen. Uh, Mediaforum met Joost Niemuller en Jan Tromp van de Varuid gaat onder meer over de verslaggeving rond de grote brand. Gisteren in Moerdijk. En uh, straks om half twee uh, gaan we in de stelling daar ook over door. Want de overheid heeft burgers goed geïnformeerd over de brand in Moerdijk. is onze stelling althans. Ik was wel blij hoor met die brand in Moerdijk. Ja, niet voor die brand want dat dus was natuurlijk feestelijk. Maar uh, vanwege het feit dat uiteindelijk het gedoe over uh, wat de politiecommissaris van Amsterdam had gezegd uh, ja. van de zender af was. <laughs> ja. Want dat ging maar door. <laughs> Dankjewel Jurgen, ik ga zo meteen luisteren naar lunch. En morgen ben ik weer graag uw gids op deze zender. Surf naar degids.fm. Sport op Radio 1. Zaterdag en zondag om kwart over twaalf. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Het EK schaatsen allround in En NOS langs de lijn. Zaterdag en zondag om kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog?